Katrien Straatman met het NOS Journaal. Sven Kramer is voor de zevende keer weer op de 5000 meter geworden. In een spannende laatste rit bleef hij Jorit Bergsma... drie tiende van een seconde voor. Op de wereldkampioenschappen in Kolomna werd de Noor Pedersen derde. Straks rijden de mannen nog de 1000 meter. De vrouwen schaatsen de 500 meter en de ploegenachtervolging. Bij de demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Enschede zijn zes mensen aangehouden. Ze hadden messen bij zich en waren gewelddadig tegen de politie. Bij de demonstratie in Enschede was ook anti-islambeweging Pegida aanwezig. Drones kunnen bijdragen aan een betere bescherming van weidevogels. Dat zeggen verschillende natuurbeschermingsorganisaties... naar onderzoek in Overijssel. Daar worden jaarlijks zo'n 70.000 nesten van de grutto, de kivit... en de scholekster gevonden en beschermd. Volgens de organisaties zijn er in werkelijkheid veel meer nesten. Als die niet worden opgespoord, kunnen ze sneuvelen... doordat boeren het land bewerken. Bij de opsporing kunnen drones met infraroodcamera's helpen... zeggen de natuurbeschermers.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 De Vlaamse zanger Eddie Walli is onder grote belangstelling begraven. In Zelzaten woonden 2500 mensen de uitvaartplechtigheid bij. Onder het publiek was ook vader Abraham. De dienst werd rechtstreeks uitgezonden op de Vlaamse televisie. Eddie Walli was 83, hij overleed een week geleden. Het weer, het is bewolkt en vanavond in de zuidelijke provincies vallen er buien met regen of natte sneeuw. Het is vanmiddag tussen de 3 en 7 graden. Morgen op veel plaatsen nu en dan regen en natte sneeuw. Verder is het vrij guur met een graad of 4 en een vrij stevige noordoostenwind. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Onze eigen treintje maakt deel uit van de groep Total Touch. En ze is gecoördineerd met deze signaal, Touch Me Dam. Het is 7 over 3, Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag op CFM. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. En terwijl er een kolomna uh, momenteel geschaatst wordt door de dames... op de 500 meter voor de WK afstanden... gaan wij het tweede uur in met CFM op de zaterdagmiddag...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 En deze hebben we al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. dus Lekker om weer eens te draaien. De single van Craig David, You're the Walking Away. Zie niet alleen op radio, maar ook op TV. 24 uur per dag. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. ZFM, En morgen is het zover hè? Ja, dan is het uh, Valentijn. Ik zal nog maar even snel een cadeautje in huis gaan halen als ik jou was. En winkels genoeg. Mooie versierde etalages in Salford En dan Boyzone erbij. Met die zin die er wel bij past. Hier is Love Me For A Reason. het altijd uh, makkelijk onthouden Albert-Jan het gebeurt de dag na de dag de dag na de dag ja dan is het zover 14 februari morgen dus Valentijnsdag, hè. vergeet het niet en uh, haal nog even snel een uh, leuk cadeau in huis of een ballonnetje bijvoorbeeld, die in één keer uit een uh, verpakking vliegt, of verras je partner met een Valentijnsgedicht. gedicht oh, gaan ja. wij morgen ook doen, ja gaan ik ben heel benieuwd doen? Om kwart voor vijf hè, komt hij oh, langs. Nog even een tussenstandje uh, vanuit Colombo, Colomba. Uh, de 500 meter van de dames WK afstanden is aan de gang. En vooralsnog heeft Jorien de Termors de snelste tijd neergezet. Wordt vervolgd. En we gaan uit strand. Ja, dat wordt volop gebouwd. En uh, natuurlijk, uh, ja, iedereen is weer terug. Of begint voor het eerst. Want uh, strandpaviljoen Beach Club 10 is na 10 jaar in andere handen. Bas Lemmens en zijn vriendin Bodine Starik zijn, vorige, zijn of anderhalf week geleden... Of is officieel eigenaar van het strandpaviljoen Beach Club 10. Robin Molenaar heeft het na tien jaar genoeg en gaat andere uitdagingen aan. Lemmens is ook eigenaar van Dancing Chin Chin in de Haltestraat, die echter nu te koop staat. Het koppel had in oktober vorig jaar signalen opgevangen... van de mogelijkheid, mogelijke verkoop van Beach Club 10. De verhalen in het dorp wilde Robin Molenaar toen nog niet bevestigen. Al dus Starink. Toen echter een paar weken later die signalen steeds hardnekkiger werden... heeft het horecastel de stoute schoenen aangetrokken... en uiteindelijk kwam er een deal tot stand. Gelukkig was de financiering van Beach Club 10... niet afhankelijk van de verkoop van de chin. Maar spannend was het wel, al dus Lemmens. De twee willen met het concept van Beach Club 10... zoals de vaste gasten gewend zijn, doorgaan. Robin deed het in onze ogen heel goed... en wij willen dat graag voortzetten... Er zullen zeker geen spectaculaire veranderingen merkbaar zijn. We passen wat details in het interieur aan. Maar zaken als de menukaart zullen geen grote schommelingen te zien geven... aldus Bodin. Een groot deel van de medewerkers blijft verbonden aan Beach Club 10. De voortzetting van het concept van Molenaar is dus in vertrouwde handen. Staring heeft al een tijdje ervaring op het Zandvoortse strand. Zo heeft ze een aantal jaren bij Take 5 gewerkt... en de laatste zes jaar bij Beach Club 10. Lemmens daarentegen is voor wat het strand betreft een nieuwkomer. Ik ben nog steeds eigenaar van Dancing Chin Chin... maar wil, de gele wil die gelegenheid verkopen. Het zal naar verwachting niet op stel en sprong gaan. Dus ik heb mezelf minimaal een jaar gegeven voor de verkoop. Bodine en ik hebben daar een goede afspraken over gemaakt... voor wat het strandpaviljoen betreft. Ik zal nog vaak in het Chin te vinden zijn. Het wordt dus een pittig jaar, maar we hebben er enorm veel zin in. Al dus Lemons. We wensen jullie veel succes, ook namens ZFM, met Strandpaviljoen Beach Club 10. Van harte gefeliciteerd en ze hebben ook een app trouwens. De Beach Club 10 app, Ja, die is gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Datzelfde geldt trouwens voor onze ZFM app. <tie> ja, daar was die weer. De ZFM Zalvoet app, hij is gratis verkrijgbaar in de diverse stores. Download hem nu en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.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 dat gaat niet helemaal goed, uh, daar bij het schaatsen, Albert Jan. Nee, nee, nee, nee. Ik kom daar straks nog even op terug. Ja, oké. de Quick Reporter en Liquid Spirits. Het is uh, zes minuten voor half vier. Zandvoort en uh, wijde omgeving. Een goede middag. We worden zelfs in uh, Texas beluisterd. Dus. <laughs> ja, we we al een al hele wijde wij omgeving. Goed, het Oranje Fonds zoekt vrijwilligers voor 6NL doet klussen in Zandvoort. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het weer zover. Dan steekt.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 meedoen aan NL Doet is ontzettend leuk... vooral omdat je ziet dat je echt iets betekent. Je zorgt ervoor dat je helpt met zaken die blijven liggen... en waar je anderen enorm mee kan helpen. Kijk voor de klussen in onze regio op www.nldoet.nl www.nldoet.nl Twijfel niet en geef je op als vrijwilliger... voor het Fonds voor de zes NL Doet-klussen in Zandvoort... dan wel in Den Landen. En ik heb even gekeken op die uh, website Er zitten echt hele leuke klussen bij in Zonvoort Dus www.nldoet.nl En zoek jouw favoriete klus uit Zo duidelijk de evenementagenda Maar eerst onder meer Kardans. Hier zijn ze met In het Donker Ik had het je nog niet gezegd Paneek om niets Dat vind ik slecht Maar het wordt onveilig Hier te blijven Misschien zijn ze al onderweg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 Stick me Ik ben blij dat de, de programmaleider van CFM niet luistert... want we zijn een minuut te vroeg met de evenementenagenda... <laughs> maar we gaan hem wel doen, uh, Albert-Jan. Goed, nou ja, ik hoop dat hij luistert en hij op tijd heeft ingeschakeld. Goed, luisteraars, de evenementenagenda. Nog tot 13 maart kunt u uh, in het Zandvoortsmuseum terecht... voor de expositie Sprekende Kleuren. Er zijn uh, in, in uh, Zuid-Kennemerland een drietal uh, tentoonstellingen van Hans Wiesman. En bij het Zandvoortsmuseum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman... Deze expositie nog tot 13 maart te bewonderen in het Zandvoortsmuseum. Voor deze expositie en ook voor alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... gaat u even naar de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Nou, en we zeiden het al, het is niet alleen jouw verjaardag... maar ja, het, het carnaval, hè? Ja. Het carnaval voor de grote mensen, dat is vanavond... Eh, wordt dat eh, gehouden en wel in het eh, sportcafé Zandvoort... aan het Duintjesveldweg 1A, de Zandvoort... Na de succesvolle editie in 2015 doen ze dit jaar in 2016 nog eens dunnetjes over. Vandaag dopen ze Zandvoort om tot het scharregat tijdens de officiële Zandvoort Carnaval. Kom ook en beleef het Zandvoort carnaval, carnaval van dichtbij. Wellicht dat er nog kaarten te krijgen zijn... maar kijk dan even op de website www.sportcafezandvoort.nl www.sportcafezandvoort.nl Want uh, ja, Zandvoort, uh, jaren zonder carnaval... maar nu weer helemaal terug van weg geweest. Vorige week het kindercarnaval en vanavond het grote mensencarnaval... in het Sportcafé Zandvoort aan het Duinkjesveldweg 1A. De entree is 4,99 euro. Hoe komen ze erop? En vandaag, op, uh, vanaf half negen, bent u ook van harte welkom... Uh, in uh, de Williams Pub aan de Haldenstraat 44. Want een, daar is dan te gast de singer-songwriter Marvin D. Marvin D is een jonge singer-songwriter uit Capella aan de IJssel. Marvin is al zijn hele leven bezig met muziek. Als kind stond hij al regelmatig op het podium. En op 24 januari 2015 bracht hij zijn nieuwe single uit Soldier, Soldier On uit. Singer-songwriter Marvin D. Vanavond in de Williams Pub. Uh, de Halterstraat, 4 en de Haltestraat 44. Meer informatie over dit evenement dan wel alle andere evenementen van de Williams Pub. Kunt u uiteraard nakijken op de website www.williamspub.nl. Dan gaan we naar morgen. Dan is het weer jazz in Zandvoort met Marco Kegel. En dan hebben we het over natuurlijk over Theater De Krocht. En dat begint allemaal om half drie tot half vijf. Dus jazz op het podium van Theater De Krocht, Grote Krocht 41. En dan is het inderdaad weer heerlijk jazzen in Zandvoort. Op concertmatig niveau met Marco Kegel. Dat allemaal morgen om half drie tot half vijf. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort kunt u het nakijken op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Gaan we naar 19 februari en dan gaan we naar Café Koper. Want dan is het weer tijd voor de spelletjesavond bij Café Koper. En dat begint allemaal om 8 uur. Had je ook zo van spelletjes spelen en gezellig met vrienden of familie? Wat is er leuk om dat te doen in het café onder het genot van een lekker drankje? Geef je op als groep of alleen en speel gezellig met ons mee. Nog een leuk spel thuis liggen? Neem het dan gerust mee. En maar geef je op... Dat De spelletjesavond bij Café Koper op 19 februari. Meer informatie over alle activiteiten van Café Koper. En met name over dit, uh, actief, deze activiteit. De spelletjesavond op 19 februari. Kunt u nakijken op www.cafékoper.nl En uh, ja, het is een geweldig succes. Uh, het is een aanvulling op het jazz gebeuren in Zandvoort. Jazz bij Grand Café XL. Op 19 februari is het weer zoveel. Van half negen tot half twaalf. Bij Grand Café XL staat geheel in het teken van de jazz. En op vrijdag 19 februari is het de beurt aan trompetiste Saskia, Lar Saskia Larro. Wie kent haar niet van jazz op het strand? Met, haar, met het Warren Bird quintet een echte aanrader. Op 19 februari vanaf half negen jazz bij Grand Café XL. Meer informatie over dit concert en over alle andere jazz gebeurens in Café XL... kunt u uiteraard nakijken op de website www.grandcaféxl.com www.krankcaféxl.nl Dan op 20 februari is er een optreden van Nando Corindon en Maurice van Hoek. En dan heb ik het over de Williams Pub, wederom aan de Halterstraat 44. Nando Corindon speelt op zijn 13-jarige leeftijd al een tijd op zijn gitaar. Zelf zingen en schrijven doet hij dan nog niet, tot hij van zijn oom een oude piano krijgt. Hij leert via YouTube wat akkoorden en al vrij snel begint hij hierbij echt te zingen en te schrijven. Het optreden van Nando Cor Corridon en Maurice van Hoek op 20 februari vanaf 8 uur in de Williams Pub, Halterstraat 44. Dan gaan we weer naar die jazz gebeuren. Gaat op de zondag natuurlijk weer lekker wandelen, want dan is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. En dat duurt van 10 uur s morgens tot half 12. Het beginpunt is natuurlijk als van ouds cafetaria de oude halt Anytime. Op deze 21 februari om 10 uur de 10.000 stappen van Zandvoort. En last but not least, klassieke liefhebbers krijgen ook een kans... want op 21 februari is het ook tijd voor Classic Concert Art ez hku saxofoon. Orchestra. Op zondag 21 februari treedt dit saxofoonorkest onder leiding van Johan van der Linden op in de Protestantse Kerk tijdens de Classic Concertreeks. Het programma is nog onder voorbehoud, een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Dus vooralsnog op 21 februari vanaf uh, uh, half drie bent u van harte welkom aan de Protestantse Kerkpost straat nummer 1. En om drie uur begint het concert in de Protestantse Kerk van uh, deze saxofoonorkest. Ik zou zeggen, tot zover. Zo, dat was weer een hele lijst, uh, Albert-Jan. En het is precies februari. Ja, er is genoeg <laughs> te doen hier in Zandvoort. We krijgen zin in Zandvoort. En wil je de evenementen nalezen? Download hem dan, de CFM-app. En kijk even onder evenementen. En je volgt alle evenementen die dan de komende dagen gaan plaatsvinden... hier in Zandvoort. Vijf overal hier. ik zeg. Goedemiddag, Zandvoort. En hou de radio lekker aan, hè, want we zijn er nog tot aan vijf uur... met heel veel lekkere muziek. En daarna, ja, hij is weer Fred Hey!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 De evenementagenda voor de komende dagen hoorde je deze van Mark Ronson en Bruna Mars en de Uptown Funk. Ja, zo dadelijk weer meer nieuws bij CFM uiteraard. We volgen het schaatsen voor je. En alle andere laatste nieuwsjes. Hoor je hier bij CFM. En hier is Omi nog een keer een cheerleader. In a division, I want solution is my queen, but she stays strong. Yeah, she is week wel deze single van uh, Omi hoorde de cheerleader. Ik blijf hem zo leuk vinden. Ja, we gaan het hebben over het schaatsen. Want uh, ja, de 500 meter vrouwen hebben we share, schat. Ja, en uh, daar heeft Lee Sang-wa op de eerste 500 meter van de snelste tijd laten noteren. De Zuid-Koreaanse, die in 2012 en 2013 wereldkampioen was, dook met 37,42 onder haar, onder haar 7 jaar oude baanrecord van het Duitse Jenny Wolf. 37,51. Zhang Hong, de Chinese leidster in het WK-klassement... werd tweede met 37,78. De Amerikaanse Heather Richardson, die haar wereldtitel verdedigt... volgde met 37,81. Jorien Termors, vrijdagwinnares van de 1000 meter... reed de vierde tijd 37,82. Voor Margot Boer, 14e en Janine Smit, 18e... was geen hoofdrol weggelegd. De tweede omloop begint rond de klok van iets over half vijf. Momenteel wordt 1000 meter voor de heren verreden En die volgen wij uiteraard ook voor u. Hou de radio daarvoor aan. En hier is Billy Joel. If you, for it hard to find. you can have the love you need to live.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 Aan je, Albert Ik ben zo blij met onze uh, collega Fred Heij. Want heeft op uh, social media heeft hij even een mooie promotie gemaakt, ook voor ons. Ah, Fred. Jawel, yeah. jawel, jawel, ja, jawel. Yeah. Fred kan je wel bij hebben. Jawel. Zodra zit hij er na vijf uur met entertainment for you: de Hannesty, de single van Billy Joel. Sommige mensen wel eens zeggen, is het tijd voor een Shaggy? Ja, ja. Nou, dan bedoelen ze waarschijnlijk dat we deze plaat moeten gaan draaien. Shaggy, hoor je, and I need your love by CFM. Nogmaals een hele goede middag. En wil je meekijken in de studio? Dat kan heel eenvoudig. Hè? Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl En dan kijk je mee uh, tijdens deze uitzending van Zalvert zaterdag... aan de Tolweg 10A. Dan bent u ook getuige van de mededeling dat vooralsnog uh, tijdens de duizend meter in Kolomna. Stefan Groothuis momenteel uh, de snelste tijd heeft gereden. Maar goed, uh, de, het is al niet voorbij en Kjeld Nuis moet straks ook nog de baan in. En die, die hele rust met die hele moeilijke naam. Uh, die ja, ja Dia. Ja. Die, ja. <laughs> die is uh, favoriet. Maar goed, vooralsnog Stefan Groothuis aan de leiding. Een ander heel mooi sportevenement dichter bij huis is de Scheveningen Zandvoort Strandmarathon.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 De primeur was in 2012 voor het eerst in de wereld. ging een kinderteam de volledige marathonafstand lopen. Een daverend succes. En elk jaar lopen er nu, meer, nu maar liefst meer zeven kinderteams mee. Op vele verzoek is de, Zand, de Scheveningse Zandvoortmarathon verrijkt met een schitterende wandelmarathon. De start in Scheveningen is bij zonsopkomst uh, en voert de deelnemers door de duinen en over het strand naar Zandvoort. De eerste editie vindt ook plaats op zondag 13 maart. Het wordt, het wordt gegarandeerd een, een van de mooiste zondagen in 2016. Kijk voor meer informatie op www.scheveningenzandvoort.nl www.scheveningenzandvoort.nl Dus voor iedere ieder wat wils op zondag 13 maart... tijdens de Scheveningen-Zandvoort strandmarathon. Nog even over welke afstand gaat dat? 42,195 kilometer. Dat is om precies te zijn, hè? Ja, om precies om te, zijn. te zijn. Nou, de Scheveningen-Zandvoort marathon je je gaat er dus uh, aankomen...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 Zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je kunt. Staren wordt je stil van mijn stil van een stil, van, stil van. zeg maar wat je wil. wil Sta op je stil. Van, dan wil, dan. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Het was hem, de single van Gerst Pardoel en ik neem je mee. Wij nemen je mee naar volgende uur van Zandvoort op zaterdag. En dat doen we met deze van Carol Emerald.